5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Orkaan Fani, die over India trekt, zwakt langzaam iets af. Vanochtend werden nog windsnelheden gemeten van ruim 200 km per uur. Lager gelegen gebieden zijn volledig onder water gelopen. Huizen zijn verwoest en bomen uit de grond gerukt. Het officiële dodental staat nu op drie, al melden sommige Indiaanse in media zes doden. De afgelopen dagen werden uit voorzorg meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. Een Fani trekt nu verder naar Bangladesh. De verwachting is dat de storm daar vanavond laat aankomt. De zeven mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag op de redactie van De Telegraaf in juni vorig jaar zitten allemaal weer vast. Twee van hen werden vorige maand voorlopig vrijgelaten, maar daar was het OM het niet mee eens. De officier van justitie tekende bezwaar aan en heeft nu gelijk gekregen van het gerechtshof. Op Cyprus is de hoogste politiechef ontslagen vanwege het seriemoorderschandaal. Vorige week werd bekend dat een legerofficier vijf vrouwen en twee meisjes had vermoord. De buitenlandse vrouwen uit onder meer de Filipijnen waren naar Cyprus gekomen om te werken. De politie deed niets met meldingen over vermissing van de vrouwen. Het vrouwenvoetbal in Heerenveen kan door. De KNVB, de gemeente en de voetbalclub hebben een afspraak gemaakt... over een krediet waarmee de trainer en de speelsters betaald kunnen worden. Ook wil het gemeentebestuur een onbekend geldbedrag aan de club lenen. Het weer nog, het is bewolkt. Lokaal kan een bui vallen bij 9 tot 12 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen in de zuidelijke helft van het land. In Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Schiphol en Knaupunt Burgerveen is de vertraging bijna 10 minuten. En op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn... bij zaterwoude ook 10 minuten onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Wat zijn de beste hits van dit moment? Dit is de Top 20 met Jesse Sprikkelman. Jesse, goeiedag. Welkom bij een nieuwe editie van de Top 20. Wat ze, zullen ze zijn? De 20 beste hits van dit moment. Welkom bij de meest actuele hitlijst van Nederland en België. Mijn naam is Jesse Sprikkelman. Het komende uur ben ik bij. Je en we tellen samen af naar de nummer 1. Is dat nog steeds Daddy Yankee? En kom kalma. Ja, we weten het straks. Zo snel even kijken naar de Top 3 van vorige week. Deze stond op nummer 3. Whoa, I love Hey Robert Seals en Spieters op nummer 2 mee en Don't Call Me Up En op nummer 1 stond Konkalma en laten we snel beginnen met de nummer 20. Is nieuw in de lijst. Heeft er al eigenlijk niet. is eigenlijk terug van weg geweest. Heeft er een tijdje ingestaan, is eruit verdwenen en is weer terug op nummer 20. Susanne Vreek. Dit is als het avond is 20. Soms voel ik me slecht dat je niet. Maar soms komen ze gewoon weer terug, zoals Suzanne en Freek. En als het avond dus nieuw op nummer 20 deze week. Op nummer 19 staat nog steeds Lady Gaga. And always, down, and play, always remember us this way. En Sam Smith staat op nummer 18. Dancing with a Stranger. You're <laughs> het is tijd voor nieuwe muziek in de top 20. Ja, we hebben best wel veel nieuwe binnenkomers. Om precies zijn vier. Dat is veel voor deze lijst. Een um, nieuw binnengekomen op nummer 17 deze week. Panic at the Disco. En Hey Look My I Made It komt van het zesde studioalbum van de punk rock band. En nummer is al in juni vorig jaar uitgekomen, maar bereikt nu pas de hitlijsten. En zo dus ook de top 20. Nog even wat reacties via de website doornemen. Je kan reageren op jouw favoriete plaat via de top 20nl Dat weegt dan ook weer mee met hoe ver die in de lijst komt. Uh, Lucia die zegt, wat een fantastisch Bente is ik het de disco. En wat is deze goed? High hopes had ik niks mee. Deze vind ik fantastisch. En Daniel, die is het daarmee eens. High hopes, veel te veel gehyped. Deze is echt heel erg goed. Heel ook Het is mijn favoriete plaats van dit moment. Dus ik hoop hem terug te horen in de top 20. Nou, hierbij. De 17.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 Deze week op nummer 16, nieuw in de lijst, Danny Vera en Rollercoaster, twee nieuwe plaatsen achter elkaar. Daarvoor hoorde hij namelijk uit de disco en hey look I made it Rollercoaster. Dus na 16 jaar is Danny Vera weer terug op de radio. Met de Rollercoaster scoort hij een gigantische hit in Nederland. Hij bracht het een nummer uit tijdens een optreden bij omroep Max, waarna direct heel veel positieve reacties kwamen. Het nummer gaat over het leven, waarin elk mens ups en downs kan hebben, oftewel het leven is een rollercoaster. En dat vind ik een mooie boodschap, want zo is het ook. Deze week is dus nieuw binnengekomen in de lijst Danny Vera Rollercoaster. Zoals ik al zei, op nummer 16. Ik verwacht dat hij het nog wel goed gaat doen hoor. Um, Na 16 komt natuurlijk 15. En op 15 staat deze. Be alone all my mind. Pink en walk me home is iets gezakt vorige week op nummer 10, op nummer 14 staat. I dezelfde plek als vorige week, Reagan, Bowman en Giant, en over dezelfde plek als vorige week gesproken. Miley Cyrus, Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart lijken dat we niet weg te krijgen van de 13e plaats. 13. De meest populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus.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 Stonden zij in top 20 yeah. Hey, what's up guys? I'm Justin Bieber. This is Cheryl. Thank you very much. Hey David up Yes! Oh. Hold your hand and squeeze it softly Cause I realize I love you more now Than I ever did before For the bitter and the sweet And through these weary times And I never thought of letting you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 Lost Without You. Het duurt maar liefst tien jaar, maar dan heb je ook wat Cresip is terug. Met de single Lost Without You. En de comic die gaat er samen met een show op, Pinkpop, dit jaar. En maar liefst drie concerten in de Ziggo Dome. En wat, ja, wat is het ook fantastische muziek hè. Het is alsof je het normaal heel vaak gehoord hebt, maar ook weer niet. En dat is denk ik de kracht van Crashup. Goed, het is, uh, we zijn aangekomen bij een belangrijk moment. Uh, ja, we zitten bijna op de helft van dit programma. En we gaan kijken welke platen er verdwenen zijn uit de lijst. En dat zijn er deze week best wel veel. We hebben namelijk vier nieuwe binnenkomers. En dat betekent ook dat er vier platen de lijst uit en dat is onder andere deze. We rewrite, the my... rewrite the Stars, James Arthur, vorige week op nummer 20. Deze week dus uit de lijst. Oh, please, sweet, go, psycho, mama, my... Ook voormalig nummer 1, hit Aval Max, Sweet Bub Psycho. Vorige week op 17, nu gewoon de lijst uitgebonjoerd. Yeah. Martin Garrix en bon, Hi Online, vorige week 15 ook verdwenen uit de lijst. Als ik even een stukje opinie aan het programma toe mag voegen, vind ik het erg jammer dat Lizzo en Juice verdwenen is uit de lijst. Vorige week op 10 nu dus gewoon weg. Maar goed, hè, wie weet komen ze wel weer terug. Ja, dat zijn er best wel veel. Vier platen verdwenen uit de lijst. Maar het hoort er een klein beetje bij. Zo is het ook. We gaan even kijken wat deze week op nummer 11 staat. Dat is Ella Walker en Diamond Heart. En nummer 10, die is voor Rose Girls... We gaan we naar nummer 9. Billy Eilish Bad Guy. Vorige week nieuw binnengekomen in de lijst. Ja, Billy wist, wist al snel dat Bad Guy een van de eye -catchers van het album zou worden. Ze zegt dat ze uh, uh, wist dat ik de eerste was en dat Xanni de volgende zou worden. En ze wist het al vanaf het begin, dat zij ze. In het nummer speelt Billy met Hal door uh, haar eigen karakter heel stoer te schetsen en de juiste grappen te maken over hem. Goed, een wat ingewikkeld verhaal. Dat is precies wat Billy Eilish is. Een beetje ingewikkeld, maar wel geniaal. 9. Mij geeft me geen twijfel.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 Christus Amsterdam en Maan doen het goed. Uh, zeg ik dat waar? Doen ze het goed? Even snel op een lijstje spieken. Christus Amsterdam Maan, ja, staan nog steeds op nummer 8. Stabiel dus. Uh, en dan zijn we nog met Tabita, trouwens. Uh, daarvoor hoorde je Billy Isles en Bad Guy. Dit is de Top 20. De meest actuele hitlijst van Nederland en België. De lijst wordt samengesteld door Airplay's, door downloads en door streams. Maar ook door jouw mening. En je kan jouw mening geven via de top20.nl. Zo is heel vaak een mening verkondigd over Dunker Lovers en Arcade... Zo zegt Rutger. Dit is dus de beste plaat ooit gemaakt. We gaan winnen. En ook uh, Lian die bij Aamtad. We gaan winnen. We pakken hem. We maken ze helemaal kapot. Deze week. Nummer 7. broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when. I carried it, carried it, carried it home.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 in de top 20. Yes.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 Contigo ya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 Als ik vorige week blij zeg dat deze nieuwe is in de lijst. Heel erg zomers. Alvarez Soler en Loca Alvarez Soler. Ja, die maakt alleen maar liedjes die je niet uit je hoofd kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan El Mispo Sol, Sofia La Tintura. Alles heeft het goed gedaan. En ik denk dat deze ook wel eventjes in de hitlijst blijft. Alvariseleur dus nieuw. Vorige week. Deze week alweer voor de tweede week in de lijst. En Loka. Goed, stel, je maakt een nummer 1 hit. Je doet het binnen 24 uur. En het enige doel wat je hebt bij die plaat is ook daadwerkelijk het maken van een nummer 1 hit. Ja, dan zou je denken: je bent niet goed in je hoofd. Een van die mensen die niet goed in zijn hoofd is, is Calvein. Dat is een Nederlandse YouTuber. Ruim een miljoen abonnees op YouTube. En hij doet, uh, maakt de serie gekke werk. Dan moet hij binnen 24 uur moet hij een opdracht voltooien. En een van de opdrachten was dus. Een nummer 1 hit maken. Oké, okay, nummer 94 is... Maak een nummer 1 hit binnen 24 uur. Wacht nou. Nummer 1 hit maken binnen 24 uur. Maar moet ik dan... Heel even voor de duidelijkheid. Uh, binnen 24 uur weet je niet of iets een nummer 1 hit is, maar je kan hem wel maken binnen 24 uur. Oké. Okay. Oké, okay, dus ik, ik moet een liedje maken binnen 24 uur. Ik moet een videoclip erbij hebben. En dat allemaal binnen 24 uur. Ja, binnen 24 uur. Het is hem nog niet gelukt. Hij staat deze week op nummer 5. Wel heel erg dicht bij uh, de nummer 1. En ik moet zeggen, zo ineens nieuw en lijst binnenstormen. En dan op nummer 5 komen. Dat, dat doet hij heel erg goed. En uh, hoe is deze plaat op nummer 5 gekomen? Ik zal het je even uitleggen. Het komt vooral door de streams. De streams van YouTube, Spotify worden allemaal meegenomen. En daar doet deze het heel erg goed. Maar ook door de fanbase die ik al fijn heeft. En die fanbase heeft... Dit programma van het lopen spammen van nou, hij moet in de lijst komen. En vandaar, op nummer 5, deze week nieuw in de lijst. Kalfijn, de missie. 5 Goed, Kalfam, ja hoor. Ik breng jullie het belangrijkste besef ter wereld. Vandaag zou zomaar eens de laatste dag van je leven kunnen zijn. Besef dat even. De tijd tikt door, ja vergeet dat niet. Op een dag ben je weg met of zonder iets. Ik wil verdomme dat je meer geniet. De dus slag als ik je in het hiernaam zie. Dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven. Dames en heren, die missie is vanaf nu officieel voltooid. En dat is wat het is. De tijd tikt door, ja vergeet dat niet. Op een dag ben je weg met ons zonder iets. Ik wil verdommen dat je meer geniet. De dus slag als ik je in het hiernamals ziet. De tijd. Ik ja, vergeet dat niet. Op een dag ben je weg met ons zonder iets. Ik wil verdomme dat je weer geniet. De dus slag, als ik je in het hier zie. Ik wil dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven. Dames en heren, die missie is vanaf nu officieel, officieel. voltooid.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 Nou, niet de nummer 2 van vorige week. Mabel, and don't call me up. Ja, klopt. Mabel, don't call me up. Ietsje gezakt. Vorige week op 2, deze week op nummer 4. En daarvoor hoorde je hem. Ja, het is toch een bijzondere prestatie. Calvin en de Missie. De YouTuber die binnen 24 uur een nummer 1-hit wil maken. Ah, die nummer 1-hit heeft hij dus nog niet gescoord. Maar ik nou, zie ergens nog wel gebeuren dat hij ergens op nummer 1 voorbij gaat komen. En hij is heel erg leuk. In elk geval kun je niks van zeggen. Zometeen de nummer 2. En ik kan even klappen. Nou misschien dat het je een klein beetje gaat verbazen. En deze plaat die doet het zo onwijs goed over de hele wereld, de hele wereld. Luister naar Billie Ray Cyrus, Lil Nas X en Town Roads deze week op nummer 3 in de lijst. I'm I got the horses in the back.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 You can go and ask me, my life is a movie, boy riding in boobies, cowboy hat from Gucci, ringer on my booty, can't nobody tell me.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 tot 20 turn it off Tell the John yes she Jacqueline Ari. with me but me never left her at all. What? You say that I stole me at the Ram dance Ram no. Running in a dancehall in a nation. No. No. You never know say that me stole me at the boom shot attack. Me never laid down flat in a one cardboard box. You say that I Yankee I ever reach in a Op nummer 1. Deze week op 2. Teddy Ganky en Snal en Con Calma. En daarvoor wordt hij op nummer 3. Leonis Ricks en Old Town Road. Ja, de hele top 5 is gewoon veranderd. De top 6 zelfs. Daar is er flink in geschoven. Ronde 1 één nieuwe plaat die je net al hoorde. Maar dus ook deze week een nieuwe nummer 1 hit. Ik geef je even de tijd om na te denken. Welke plaat heb jij nog niet voorbij horen komen? Welke plaat zou dan toch die nummer 1 van deze week worden? Ja... Welke wordt het? Goed, ik hou je niet in spanning op. 20 april 2018. Wat zeg je dat die? Toen werd de wereld opgeschud door het overlijden van de wereldberoemde DJ Avicii. En voor zijn dood werkte hij nog aan nieuwe muziek dat nooit uitkwam. En als ode aan hem maakte collega-producers zijn werk af. En we dus de track SOS. En hierop werkt hij samen met Allo Black, waar hij al mee samengewerkt heeft op Wake Me Up. En dit is ook gelijk de nieuwe nummer 1 van deze week. Hey! We volgen some sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in de top 20. Hey, I'm Avicii. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm low. A pound of weed in a bag of Deze week AvG en SOS. Tot zover de top 20 voor deze week. Vergeet ons niet te checken via en de top20.nl. En die lijst is er elke week op deze set. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip.detop20.nl. We eindigen natuurlijk met een tip voor de top 20. Dit is de nieuwe van Eva Max. Tot volgende week. Doei!